Ik zou ook in het kort vertellen waar de preek vandaag over ging. We hebben gesproken over de Koran, het boek van Allah subhanahu wa ta'ala. Dit boek geldt als een wonder. Een wonder waarmee Allah subhanahu wa ta'ala de mensheid en de djinn heeft uitgedacht. In de tijd van de profeet vrede zij met hem niet Allah subhanahu wa ta'ala weten aan Quraysh dat indien zij twijfelen aan hetgene wat geopenbaard is aan zijn dienaar Mohammed, dat zij slechts met het gelijke aan de Koran hoefden te komen. En dan hadden zij daarmee alles wat Mohammed claimt, alles wat Mohammed zegt, ontkracht. Maar dat konden zij niet opbrengen. Zij die opgegroeid zijn met de Arabische taal, dat moeten we niet vergeten. Voor hun was de taal van de Koran, dus de Arabische taal was hun moedertaal. Ze zijn ermee opgegroeid. Ze zijn ermee geboren. Ze zijn ermee opgegroeid. Ze zijn ermee groot geworden. Ze, ze hebben dat eigenlijk, zoals we zeggen, met de paplepel erin gegoten gekregen. Dus het was hun eigen taal waar ze dagelijks mee spraken. En toch konden zij niet met het gelijke aan de Koran komen. Het was veel makkelijker geweest. In plaats van te strijden tegen Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, oorlog te voeren... bloed te vergieten... om iets op te schrijven... wat gelijk is aan de oranje. En als zij het niet konden, beste mensen... dan kunnen wij het zeker niet. Dan kunnen de generaties die daarna zijn gekomen... dan kunnen ze dat absoluut niet. Zij, voor hun was de Arabische taal hun moedertaal. Wij, als wij Arabisch willen spreken... dan moeten wij eerst bekend zijn met de grammaticale regels. Wij moeten weten... Hoe jij bepaalde zaken moet uitspreken. Dus zij die de Arabisch van nature spraken, konden dat niet. Laat staan degene die de Arabische taal hebben moeten leren, die kunnen dat zeker niet. Laat staan iemand die de taal helemaal niet beheerst. Want waar het om gaat is dat er vandaag op het internet mensen te vinden zijn. die menen dat zij in staat zijn om met iets te komen gelijk aan de Koran. Dat is waanzin, dat is onzin. En als het kon, dan had Al-Walid ibn al mughira het gedaan. Dan had Utwab ibn al het gedaan. Dan had Abu Jahl het gedaan. Maar zij konden niet. Wat we juist zien is dat deze mensen, ondanks het feit dat ze de profeet hebben bevochten, onder de indruk waren van de Qur'an. Een van de vertellingen, verhalen die zich toen de tijd hebben voorgedaan, was een waarbij al ibn al mughira een keer een voordracht van de profeet vrede zij met hem te horen kreeg. Een voordracht uit de Koran. Een aantal versen uit de Koran kreeg hij te horen. En hij was zo onder de indruk. Dat toen Abu Jah'l hem hierover vroeg. En Abu Jah'l wilde per se dat Al-Walid zou zeggen. Dat het hier gaat om tovenarij. Dat het hier gaat om dichtwerk. Maar Al-Walid weigerde dit te zeggen. En in plaats daarvan zei hij. Sprak hij. Beroemde woorden. Die tot op de heden nog steeds worden aangehaald. Hij zei, datgene wat Mohammed spreekt, kenmerkt zich door een bepaalde zoetheid, onbeschrijfelijk. En kenmerkt zich door een bepaalde aantrekkingskracht. Men voelt zich aangetrokken tot de woorden van Mohammed. Datgene wat Mohammed spreekt, kenmerkt zich door het feit dat het iets is wat vruchtwerpend is. Het brengt vruchten op. En het is iets wat vol van water is. En ik heb net te kennen gegeven. Als een boom gekenmerkt wordt door het feit dat ze omringd wordt door heel veel water, dan zal ze ook heel veel vruchten afwerpen. En hetzelfde geldt voor de Koran. De vruchten van de Koran zijn eindeloos, onbeperkt. En hij zei vervolgens, deze woorden van Mohammed overtreffen en worden nooit overtroffen. En deze woorden van Mohammed verdelgen alles wat zich eronder bevindt. Vernietigen alles wat zich eronder bevindt. Prachtige woorden van een man die kefer is en als kever is overleden. Maar op dat moment kon hij niks anders. Nadat hij de Koran heeft gehoord, kon hij niks anders dan roepen: Deze woorden zijn onovertreffelijk. Een ander verhaal, namelijk die van Utweb ibn Rabia. Deze man bezocht de profeet. En hij dacht, de profeet een aantal aanbiedingen te kunnen doen, verleidelijke aanbiedingen, in de hoop dat de profeet afstand zou nemen van de islam en van zijn verkondiging. En hij bood hem een aantal zaken aan. Geld, wil je geld, Mohammed, krijg je geld. Wil je macht, krijg je macht. Wil je leiderschap, krijg je leiderschap. Alles wat jij wil, kun je van ons krijgen. Het enige wat wij daartegenover stellen, is dat jij afstand neemt van de Islam. De profeet liet hem uitpraten. Al was deze man natuurlijk onzin aan het uitkramen. Maar de profeet, zo welgemanierd was hij, sallallahu alayhi wa sallam. Laat hem maar uitpraten. Toen hij klaar was, zei hij tegen hem: Abu walid ben je klaar met praten? Hij zei: Ja. Hij zei: Luister dan naar mij. En hij begon een aantal versen voor te dragen. Hamim, ten zilum min ar-Rahman rahim en hij ging verder. Maar het reciteren van deze machtige zorg. En wat zag je? Je zag Utba, die gekomen was om de profeet te verleiden tot een van die aanbiedingen. Je zag hem ineens achterover gaan zitten. Zo, met zijn handen achter zich. En kijken naar de profeet Genietend. Het genot was van zijn gezicht af te lezen, van zijn ogen af te lezen en hij bleef luisteren naar de profeet sallallahu alayhi wasallam. Hij was ondersteboven van deze woorden. Dat toen hij terugkeerde naar zijn kompanen. naar Abu Jahl en zijn vrienden, hij zei: "Ik heb vandaag woorden gehoord die ik nog nooit heb gehoord. Bij Allah, het betreft hier geen tovenarij," zegt hij. Het betreft hier geen dichtwerk. Nee, niks daarvan. Woorden die ik nog nooit heb gehoord. En hij gaf ze het advies om Mohammed met rust te laten. Maar zij wilden niet luisteren. Ook in Sahih al Bukhari. Wordt er verteld dat Jubair ibn Mot'im radiyallahu anhu. Toen de tijd nog keuver. Een keer de profeet passeerde terwijl hij. Zodat het toor aan het reciteren was. In zijn maghrib gebed. En Jubair ibn Mot'im die zei toen de profeet aankwam bij de volgende woorden. Zijn ze uit het niets geschapen? Waar komen ze dan vandaan? Uit het niets geschapen? Of hebben zij zichzelf geschapen? Zoubeen op een 1: Toen hij deze woorden hoorde. Zegt hij mijn hart. Wilde het bijna begeven. Een Arabier. Hij kent de waarde van deze woorden. En de stijl. Waarin het naar voren is gebracht. De retoriek van de Koran, dat kent hij als geen ander. Hij zei, mijn hart wilde het bijna begeven. En deze woorden zijn voor hem aanleiding geweest om de islam binnen te treden. En deze mensen, ondanks het feit dat ze de profeet hebben bevochten en bestreden. Jarenlang. Maar zij konden de stijl van de Koran wel waarderen. Een ander bewijs hiervan. Toen de profeet een keer naar Masjid al haram ging. Naar een gewijde moskee ging. Hij ging daar naartoe. En de profeet was gewoon om daar naartoe te gaan, om het gebed te verrichten voor zijn Heer. En de Moshirikin, die bevonden zich ook altijd nabij al Kaaba. Toen ze Mohammed zagen aankomen, werden zij vervuld met haat en neid. En ze wilden hem niet zien bidden bij de Kaaba. En ze deden er ook alles aan om hem tegen te houden. Maar een keer gebeurde het dat de profeet hardop begon te reciteren. Surat al-Najj. idha Hawa. Toepasselijk. Want waar praat, praat, praat de Soora over? Over het feit dat Mohammed niet leugens aan het verkopen is. Hij is niet afgedwaald. Hij is niet zoals jullie hem bestempelen. Een tovenaar of een dichter. En hij spreekt niet uit begeerte, Uit valse begeerde. Het is slechts een openbaring die aan hem wordt geopenbaard. Toen hij aan het einde kwam. Van deze surah. Surah ten Najm. Waarin staat. Dat Allah subhanahu wa ta'ala zegt. Oftewel, lillahi Of terwijl. Prosterneert voor Allah. verricht de sujud voor Allah. En aanbid hem. Toen hij daar aankwam. Heeft de profeet sujud verricht. En het is aanbevolen voor iedere moslim. Wanneer hij aankomt bij deze woorden. Om sujud te verrichten. Sujud het tilawah zoals het wordt genoemd. Toen de profeet dat deed. Onbewust. Geen heel Qoreish. De moslims onder hen en de mushrikin gingen met hem mee naar de grond. Wierpen zich ter aarde. Sujud verrichtend subhanallah. Allemaal. Onbewust. Zelfs diegenen die zeggen van ik haat de Koran en ik haat de islam en ik haat Mohammed. Maar ze waren zo ondersteboven van die woorden. Ze konden niet anders. Hun verstand zegt nee maar hun hart zegt ja ga naar de grond. En ze gingen naar de grond. Allemaal. Iedereen subhanallah. Niemand uitgezoeken. Kijk naar de macht van de Koran en wat voor effect het had op die mensen van toen de tijd die de waarden van de Arabische taal kenden. De Koran heeft niet alleen effect op de mensen, maar ook op de jin. Zoals wij lezen in de Koran. Vertel, zegt Allah Alles tegen Mohammed. Vertel aan hun. Als de mensen jou weigeren, als de mensen jouw woorden niet willen accepteren, als de mensen jou bestrijden en bevechten, let op. El Jin heeft naar je geluisterd. En ze hebben die boodschap begrepen. En ze zijn teruggegaan naar hun soort gelijken. En ze hebben tegen hun gezegd: Wij hebben vandaag een verbazingwekkende Koran gehoord. El-Jin zegt dat. Mijn beste broeders en zusters, luister goed. Iedere profeet is gestuurd door Allah subhanahu wa ta'ala. En heeft wonderen met zich meegekregen. Om zijn boodschap kracht te geven. Maar die wonderen waarmee zij zijn gekomen kwamen aan een einde, toen zij doodgingen, kwamen die wonderen ook aan een einde. Denk maar aan Musa hij gooide zijn stok op de grond en het veranderde in een slang. De zee ging uiteen, maar toen Musa salam overleed, doodging, zijn deze wonderen ook aan een einde gekomen. Mohammed sallallahu alayhi heeft ook wonderen gekregen die tijdelijk waren, zoals bijvoorbeeld het, het uiteengaan van de maan. Water die uit zijn vingers ontspringt en ga zo maar door. Maar die wonderen zijn ook aan een einde gekomen toen hij overleed, dood ging. Behalve één, de Koran. Het wonder dat altijd aanschouwd kan worden. slaat open, lees erin, kijk erna. En je zult daadwerkelijk overtuigd worden van deze grootste boodschap. Ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om ons leiding te geven middels deze Koran. En ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om ons te doen behoren tot degene die de Koran reciteert, memoriseert en ook de Koran in de praktijk toepassen. En ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om ons paradijs te doen bewonen, subhanikalla in landen. Dit is dat omlagen.